Apropos Cultuur op Radio Scorpio En het is weer donderdagavond, 7 uur, tijd voor veel, veel en nog meer cultuur. Natuurlijk bij Apropos op Radio Scorpio.